Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De FIAT doet deze week invallen bij Nederlanders die mogelijk belasting hebben ontdoken. Ze zouden hun vermogen in het buitenland hebben verzwegen. De FIAT heeft drie jaar lang de transacties van alle buitenlandse betaalkaarten in Nederland onderzocht op opvallend grote betalingen. De Belastingdienst mag niet afgedragen belasting tot twaalf jaar terugvorderen. Volgende maand staat de eerste verdachte voor de rechter. Twee auto's van de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Wormerland zijn vannacht uitgebrand. En die branden lijken te zijn aangestoken. De auto's stonden niet naast elkaar. Vanavond is in Wormerland een discussiebijeenkomst over de opkomst, opvang van asielzoekers. En de fractievoorzitter brengt de autobranden daarmee in verband. Als informatieavonden over de komst van asielzoekers nog vaker worden verstoord, dan kunnen het besloten bijeenkomsten worden. Dat heeft burgemeester Snijders van Haarlem gezegd bij Pauw. Hij is voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. ABN AMRO gaat dit jaar naar de beurs. De eerste stap in de richting van de verkoop van de eerste schijf aandelen is aangekondigd. En de verwachting is dat halverwege volgende maand de prospectus verschijnt. Dan kunnen banken, eh, investeerders en particuliere beleggers intekenen. Twee weken daarna is ABN AMRO dan weer een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. Maar de totale verkoop gebeurt in stappen dat zal minstens twee jaar in beslag nemen. ABN AMRO is zeven jaar in staatshanden geweest. En het dodental van de aardbeving in eh, Pakistan en Afghanistan gisteren blijft stijgen. Tot nu toe zijn zeker 320 doden geteld, vooral in Pakistan. Het rampgebied is bergachtig en moeilijk te bereiken. Hulpverleners vrezen dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog aanzienlijk gaat stijgen. De aardbeving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Het weer, het is droog, er is veel zon, later wat hoge bewolking. Het wordt van 15 graden in het noorden tot tegen de 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vanochtend vooral vertraging op de A4. De Haag richting Amsterdam. De nasleep van een ongeluk. Tussen Iepenburg en Zoetewoude nog 6 kilometer. De rijstrokken zijn weer open. Na Den Haag op de A4 tussen Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk 7... De A7 hoort het gaat toch langzaam tussen Avanhoorn en Weide en En op de A9 ook maar Amstelveen tussen Velsen en Knoppen Battenverdorp. A12 Utrecht en Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg 12 kilometer. Vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen knopen Kleinpolderplein en Knopen Prins Klausplein over 13 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen Knopend Goorke en Noordloos 4 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtauto is de rechte rijstrook dicht. De A44 en N44 bij Wassenaar in beide richtingen 4 kilometer file. De N470 vanuit Zoetermeer naar Delft is dicht, de hoogte van de Kruithuisbrug. en staat vanaf pijnakken 7 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En met deze CEO van onze zuiderbuurst tramme wordt het 7 over 3. Welkom terug bij ZOP op zondag. Ja, de formidabele trouwens van hem. Nou, het weer is niet echt formidabele in Amerika. Kijken we even naar de kwalificatie van de Formule 1 nee, die is juist gestart is. Nee, luisteraars, onder erbarmelijke omstandigheden is de kwalificatie om drie uur Nederlandse tijd van start gegaan in Amerika.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 Zandvoort 24 uur per dag radio en tv vanuit zandvoort AC. En hoor, het uh, de van Enrique Iglesias en uh, Nicky Jam en El Perdon. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En uiteraard vind je ons, uh, op onze website het uh, laatste nieuws uit Zandvoort... Wat je ook kan volgen trouwens op de CFM-app. Gratis te downloaden in de Play Store, App Store en natuurlijk ook de Windows Store. Don't wish it away. Download don't look at it like it's forever. Between you and me, I could almost say that things can only get better. If I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 Nou, de Formule 1 houden we voor je in de gaten en natuurlijk ook de eredivisie, Dat staat dadelijk na dit plaatje. I was scared of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 0 tegen 1. Ja, die liet ik even aan jou. Dank u. Ja, wel. Zo ben ik dan ook wel weer. Zo dadelijk om half 4 gaan we kijken naar de evenementen die je de komende dagen kunt gaan doen in Sovfort. Of wat je kan meebeleven. Je hoort het uh, zo dadelijk bij CFM Sovfort op zondag. Nogmaals, een hele goede middag trouwens. dat de liefhebbers van dit soort muziek deze plaat nog op vinyl hebben. Jawel. Zo'n zwart schijf hè, met, een, met een gaatje in het, in het midden. Het is wel heel ouderwets, hoor, trouwens. Yo, de Lasting Music, de uh, heel van Sister Sledge. Nou, we gaan eens even kijken naar de Formule 1, de kwalie... die op dit moment uh, gaande is. En hoe gaat het natuurlijk met nou, ons eigen Max? Nou, diverse... Uh, uh, we zitten nog steeds in Q1 met nog een, uh, iets meer dan een anderhalve minuut te gaan...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 Uh, die heeft momenteel de tiende tijd staan. En uh, Verstappen uh, is momenteel een zesde tijd. Dus de, de kans dat uh, Max doorgaat naar de tweede qualifying gedeelte... van deze qualifying in Amerika, is erg groot. En verder ja, veel, veel schuifpartijen, maar uh, verder geen materiaal. Pech, om het zomaar eens te zeggen. Uh, Ricky op plaats 1 op dit moment. Uh, oh, ik, Hamilton. Hamilton voorlopig de snelste tijd. Ricky gevolgd door Rosberg... We houden u op de hoogte. Zo is het. Zodan ik eerst even weer de evenementagenda. En daarvoor krijg je deze van gespad doel en ik neem je mee. Terwijl ik nu alleen maar denk aan. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil.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 je weet wat ik nou voel. Jij klikt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je... Is muziek, dus laat je zien wat ik me Ik neem je mee eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee eh, eh, eh, eh, eh. Wel weer eens leuk om deze terug te horen, de zingel van Gerspadul, je hoorde, ik neem je mee Het is half vier geworden, daarmee tijd voor de evenementagenda Albert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 Je ja, wilt nu nog gezellig even naar het museum. Dat kan, want er is momenteel de tentoonstelling van Flower Power. En die is nog tot en met 22 november te bezichtigen. Het Zandvoortse Museum verwelkomt Marianne Neerboud met haar solo tentoonstelling Flower Power. Nog tot, to nog tot 22 november. En het Zandvoortsmuseum Museum is gevestigd aan de Zwaaluweestraat nummer 1. En de entree is 2,25 euro. En voor kinderen tot 18 jaar is die gratis te bezoeken.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 Film? Jawel, de nieuwe James Bond, daar hebben we het over. Het themaplaatje horen juist van uh, Sam Smith en Ridings on the Wall. Daarvoor trouwens die mooie nieuwe ziel van Adele. Hou hem in de gaten, dat was de Hello. Niet tevoren met die uh, Hello van uh, Lionel Richie. Die twee platen hebben ze trouwens uh, door elkaar heen gemixt. is best wel grappig eigenlijk.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 Ja, ja, ja. Uh, Abbezoon, heb je nog wat te melden? Zo uh, vlak uh, aan het einde van U2? Vlak aan het einde? No, no, nooit zeg. Uh, je, je overvalt bij er even mee. Ja, maar ja. goed, ik kijk er erg uit. U kunt namelijk uh, stemmen uh, op uh, de onderneming van het jaar. Hé! Hey. Ja, weet je dat? Uh, heb je daar ook al van iets van. Heb je al gestemd? Ja, ik heb gestemd via de CFM-app. Oh, kan dat ook? Dat kan ook. Oh, dat is mooi. Ja. Want er zijn, uh, nogmaals, uh, er zijn. Uh, inwoners van Zandvoort hebben, uh, mochten natuurlijk. Uh, hun stem uitbrengen op hun favoriete eh, onderneming van het jaar. Daar is nu inmiddels een selectie uitgekomen.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 De app, Bij de CFM app, Bij de CFM Ge gewoon even onder de ondernemer 2015 kijken. Je kan direct stemmen en als je gestemd hebt, zie je ook een tussenstand. Zie je gelijk de tussenstand. Dus schroom niet, download de CFM app en stem. maak uw stem duidelijk voor de ondernemer van het jaar. En in november, tijdens de ondernemersavond, worden dan de winnaars bekendgemaakt. Dus stem nu op de ondernemer van het jaar.